Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenteraadsleden van Moerdijk hebben vergaderd over de voorgenomen opheffing van het dorp Moerdijk. Er waren zes insprekers, voornamelijk uit andere dorpen in de gemeente. Die betuigden hun medeleven met de Moerdijkers, maar vroegen vooral aandacht voor hun eigen woonplaats. Het gemeentebestuur wil Moerdijk opheffen vanwege de uitbreiding van een industriegebied. Het lijkt erop dat de gemeenteraad daarmee zal instemmen, maar met pijn in het hart. Veel politici slikten tijdens hun betoog hun tranen weg. Ook wil de raad dat de inwoners goed worden gecompenseerd. De BBC heeft president Trump excuses aangeboden voor een misleidende montage. In een documentaire waren teksten uit verschillende toespraken achter elkaar geplakt. De BBC erkent dat daarmee ten onrechte de suggestie is gewekt... dat Trump voorafgaand aan de kapitoolbestorming aanspoorde tot geweld. Afgelopen weekend stapten al twee topfunctionarissen van de Britse omroep op vanwege de montage. De BBC is niet van plan een schadevergoeding te betalen. Trump heeft gedreigd met een schadeclaim van een miljard dollar. In Estland is een optreden van Lim Biscuit afgelast... vermoedelijk vanwege oude, pro-Russische uitspraken van zanger Fred Durst. De Amerikaanse band zou op 31 mei volgend jaar in Estland optreden... tot ergernis van de Estse regering... De zanger van Limp Bizkit zou tien jaar geleden, na de Russische inname van de Krim... president Poetin een aardige kerel met duidelijke morele principes hebben genoemd. Ook stond hij een keer op het podium met een vlag waarop in het Russisch stond Krim is Rusland. Durst was destijds getrouwd met een Russische vrouw die op de Krim is geboren. Het weer, vannacht in het noorden regenachtig, minima tussen 9 en 12 graden. Daarna een overwegend grijze dag met in het noorden en midden langdurig regen. In het noorden wordt het 9 of 10 graden, in het zuiden 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Hey mister, hey mister.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 Be weak, she'll be strong. Struggle also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 Do-do-do-do Uit Zandvoort ZFM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 De nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM, -M -M -M. ZFM met het nieuws van 2 uur.